Iran heeft beloofd dat VN-inspecteurs toegang krijgen tot Irans nieuwe fabriek waar uranium wordt verrijkt. Dat is de uitkomst van besprekingen in Geneve tussen Iran, de permanente leden van de VN-veiligheidsraad en Duitsland. Volgens EU-buitenlandcoördinator Solana krijgen inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap binnen enkele weken toegang tot de fabriek. Iran zegt dat in de fabriek wordt gewerkt aan het opwekken van kernenergie. Maar het Westen vermoedt dat Iran werkt aan kernwapens. De partijen hebben in Genève ook afgesproken voor het einde van de maand opnieuw bijeen te komen om te praten over Irans nucleaire programma. In delen van de eimond komt longkanker vaker voor dan gemiddeld. En dat komt waarschijnlijk mede door staalbedrijf Corus. Dat is de conclusie van een onderzoek van het RIVM. Minister Kramer had opdracht gegeven voor het onderzoek... na een uitzending van het tv-programma Zembla in mei vorig jaar. Daarin kwam naar voren dat mensen die in de buurt van Corus wonen... een grotere kans hebben op longkanker. Volgens het RIVM kan dit verschillende oorzaken hebben. Zo wonen er rond het staalbedrijf relatief veel mensen die roken. Maar ook kankerverwekkende stoffen die het bedrijf vroeger uitstoten... kunnen een rol hebben gespeeld. Corus gaat vanaf 2012 speciale filters installeren... om de uitstoot van schadelijke stoffen verder terug te dringen. Op het Europees kampioenschap volleybal in het Poolse Łódź hebben de Nederlandse vrouwen met 3-2 van Rusland gewonnen. Oranje was al zeker van een plaats in de halve finales. De overwinning was vooral van mentaal belang. Een paar weken geleden verloren de Nederlandse vrouwen nog van Rusland... in de World Grand Prix met 3-0. Wie de tegenstander van Oranje wordt in de halve finale op het EK... is nog niet bekend. Het weer, vannacht en morgen gaat het opnieuw regenen. Maxima morgen rond 13 graden. In het weekende blijft het wisselvallig en wordt het iets minder koel. Cool. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort, deny me You can decide to turn your face away No matter cause there's something inside so strong I know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 We'll You're doing me wrong, so wrong oh, that my pride was gone oh, oh, no There's something inside so strong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 See you. We'll yeah.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 Zoveel le mie malinconie. Stan ertussen amica mia. Io sto pensando a te, a te che forse stai sentendo me. Sul damenzale di un tramonto, profumo foschi.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 pati che non so ne più sui di un tramonto gridano foschi. così ti voglio ricordare. Sei sempre qui, perché ci sei, spero che, spero tanto possa essere così, I miei pensieri dicono. So che dove sei non hai Ik weet niet waar je bent. Ik weet niet Ik denk dat het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 Morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden Dan stort ze mijn hart van me had liefst uit Londen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 Met het prachtigste verhaal. Oh, God, wat is er lief? Gisteren heb ik Sabo, ik mis jij een zoen. Vandaag heb ik een kattenbel, want er is zoveel te doen. Postbodem een huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen. 106.9 CFM. CFM. Let me say the same thing, since we've been together, ooh, loving you forever, is all I need, let me be the one you come running to.